De Duitse bondskanselier Merkel wil dat er een Europese kredietbeoordelaar wordt opgericht. Haar oproep volgt op recente kritiek op de rol van kredietbeoordelaars in de onrust op de financiële markten. De Europese Commissie zegt dat de grote beoordelaars Moody's, Fitch en Standard Poor's te veel invloed uitoefenen op het verloop van de schuldencrisis in Europa. Volgens Merkel verlagen ze de kredietwaardigheid van Europese landen op gevoelige momenten.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 Echte Janne, Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. En ik ben nog steeds Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. En als je in de ether gestoord wordt, heb je daar ook geluid. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor uh, het Echte Janne radiospel. En onze dronkenmansrubriek, wat een geluid, op 0800 1121. Dus zonneveld, bouwkje, bellen! En de stelling van vandaag, die zien we nog wel. Ja precies, want uh, Maxima moet Willem-Alexander opvolgen ja, vinden wij het in het, het IOC. Ja, we Dat gaan hem gewoon in dit uur helemaal nog even live verzinnen, Jon. Oh, we gaan even we los. We gaan eerst even doen. naar Richard. Ja, we gaan eerst even naar Richard uh, Bortram. De man, ja, die gaat stoppen in de Wheel of Energy uh, bij Schiphol. Ja, het is gewoon afgelopen. Richard? Ja, nou goed, morgen ziet er uh, de dag weer anders uit. Vandaag alweer. Ja. Uh, die ja. mensen, heb je het al verteld hè? Zeg maar, die, die allemaal helpen. Nou, er zijn een aantal mensen die het wel weten als vrijwilligers. En wat zeggen die dan? Alle begrip? Alle begrip. Ja, maar? Ja. Jammer. En uh, ze gaan er allemaal mee door. Dus dat, uh, dat maakt het wel heel mooi. Maar dat betekent zij... dat, ze, dat ze ook begrepen hebben waar het om draait. Ja, maar zij kunnen nooit het verhaal zo goed vertellen als jij, toch? Als oprichter van het geheel. Nou ja, weet je, ze vertellen het anders. Ik denk dat ze het juist heel goed kunnen vertellen. Ze hebben allemaal hun eigen reden, hun eigen betrokkenheid. En in dat opzicht hebben we een heel mooi team. Ja, maar de vraag is of de Telegraaf daarop afkomt. Want jij hebt natuurlijk het verhaal van het drama... waardoor je die 365 marathons bent gaan lopen... en dat verhaal van hen is ongetwijfeld minder groot. Ja, oké, okay. vanuit dat optiek, ja. vanuit die optiek. Vanuit dan, media. Dan, ja, nou goed, dat, dat, uh, dan zullen ze waarschijnlijk toch weer bij mij komen. Ja. Hey, wat heb jij nou fout gedaan? Nou, ik denk niet dat het iets is van echt fout gedaan hebben. Misschien te weinig sensatie opgezocht. En dat is... Uh, ik heb geleerd, als je iets half kunt, dan doe je het helemaal. En dan, je staat ergens voor. Nou, dan, uh, dan hoeft dat per definitie niet de sensatie bij. En degene die het ziet, die pikt het op. En dan, uh, dan maak ik er iets moois van. Maar die snap ik niet. Welke sensatie bedoel je? Nou ja, het zou de sensatie kunnen zijn dat ik... Uh, bijvoorbeeld, ik heb in, in december een keertje mijn teen gebroken... En daar heb ik helemaal geen gewacht van gemaakt. Dat heb ik gewoon doorgelopen. Want ja, als je half kunt, dan ga je helemaal door. Ja. Nou ja, een paar maanden geleden is mijn vader overleden. En ik uh, van, nou, dat, dat is voor mij niet de, de sensatie om, uh, om dat naar buiten toe te brengen. En dat is de tijd die je daarvoor neemt. Ja, die, uh, daarna kom je zo snel mogelijk weer terug. Ja, dat zijn eigenlijk zo'n beetje de dingen waar ik, eh, maar waar je ik kan de ook, keuze voor gemaakt heb gemaakt. Dat zijn misschien wel wat grote dingen, maar je kan ook denken... ik, ik stik mijn veden keer niet goed en dan ga ik enorm op mijn mijl. en dan komen ze van hart van Nederland wel even filmen. Nou ja, goed nee maar zo zit ik niet in elkaar. Oh, dat is een keuze. Wij ja, doen alles een voor, een, voor, voor een beetje publiciteit, ja, hè Jan? Bloed serieus. Ja, maar eigenlijk. dat is het, hè. Tijd of geld. Ja, of geld doe je alles. Ja, nee, maar publiciteit, publiciteit heb je toch ook nodig om je doelstellingen je te Ja, Jawel, maar wel oprechte publiciteit. En dat betekent dat, het, uh, dat we niet dingen gaan verzinnen of bedenken om uiteindelijk maar in de publiciteit te komen. Dus dingen gebeuren en ze zijn echt zoals ze zijn. Ja, en het zou zo zijn dat ik over mijn veter uh, zou struiken. Maar hoor. sorry. Ja, dan is het de dikke vette pech. Sorry, vorige keer ben je gebeten door een hond... en uh, stond ongeveer op de voorpagina van alle kranten... en zat je in alle tv-rubrieken. Nu overlijdt je vader tijdens zo'n periode... en dan zeg je dat is sensatie. Nee, dat is het leven. Ja, dat is het leven. En Maar daar heb je nee, geen klopt. gebruik van gemaakt. Nee, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. En waarom nee. doe je dat dan niet? Nou ja, dat is misschien. Dat is de persoon, Richard. En uiteindelijk is het zo dat toen ik gebeten was door een hond. Dat is wel heel breed uitgemeten, maar niet te vergeten, ik was op dat moment in het buitenland. Toen dat echt. Ah, dat is een buitenlandse hond, joh. Nee, nee, nee, nee, wacht even, daar heb ik er nog eentje voor. Nee, nee, nee, we zijn onderweg honderden honden tegengekomen. En allemaal blaffende honden bijten niet, behalve in Twente. En wat voor kleur had die hond die jou heeft gebeten? Twente, Jan. Behalve in Twente. Ja. Wat voor kleur? Ja. Oh nee, dat was een, dat was een, een blonde herder. <laughs> ja. Nee, zo was jij een beetje, Jan. Ja, precies. Nou, ik bijt hem ook zo in zijn poten, als je <laughs> Ja, nee, maar ik zie, Maar ik doe ook alles voor een beetje aandacht, hè. Hé, hey, wat ga je ja. doen? Want dit, dit wiel houdt hoe dan ook uh, 9 oktober op? Ja. 19, 11. Stop. Nou, er is, er is uh, animo voor uh, uit verschillende landen... om um, um, te kijken dat het, het wiel of een kopie daarvan... He, want er, er kunnen zo meerdere gebouwd worden om het project toch door te laten draaien. Er is, er is dus animo, maar vanuit uh, verschillende landen. En uh, we zijn ook aan het kijken of er mogelijkheden zijn uh, in Londen... tijdens de Olympische Spelen. Ja, want als het in Nederland niet heeft gescoord... waarom gaat het in andere landen wel werken dan? Nou ja, wacht even. Publicitair is natuurlijk een heel ander ding... als dat het, het wiel daadwerkelijk draait. Ja. Het, hè, het, het, het, er is ontzettend veel animo voor vanuit mensen, bedrijven. Het kunnen ook vriendenclubs zijn, uh, sportverenigingen die toch komen lopen. Uh, alleen is het zo dat uh, de pers en media dat dan uh, wat minder, uh, minder opgepakt heeft. Volgens mij gaat het daarom. Want het gaat jou niet om het inzamelen van geld, toch? Nee, geld is niet het allerbelangrijkste. We hebben gezegd uh, aandacht en bewustwording. Ja, hoe mooier is het eigenlijk dat je een wiel hebt... wat door menselijke energie een jaar lang in beweging gebracht wordt. Ja. En gehouden wordt. Dus, dat vind je wereldwijd, vind je dat nergens. Ik wil zeggen joh? dat het totaal ja. zinloos is. Vind je dat zinloos? Ja. Ja, dat kan je zeggen. Ja. Ja, dan kun je zeggen nou ja, vind niet een uh, fietsen op een home trainer... Dan stap je dan af en weer wegen zitten. kan ik je al wat vertellen. Op Schiphol staan ook fietsen bij dat wiel. Oh nee, toch? Ja. Nee, maar goed, als je dat zinloos vindt, vanuit welke bewegingen vind je dat zinloos? Omdat je niet vooruit komt. Ja, Jan is heel praktisch ingesteld. Ja. Okay. Als je gaat lopen, dan moet je, moet je ergens naartoe. En waarschijnlijk naar de kroeg. Ja. ja. En wachtelijk ja. wachten. Zo we terug. voorspelbaar. Ja, nee, maar weet je wat, het is Jan. Je loopt hier wel met een doel. En je, je loopt hier met een doel om iets uit te dragen en uit te stralen. Ik denk dat je mij trouwens dat ook wel kan laten doen als je zeg maar een blikje bier zo. Beetje aan ja, aan die de de reclame raad. van die ontbijtkoek. Ja, precies. Ja. Dan ga ik rennen dan, hoor. Dan zie ik jou ook wel uh, 500 marathons lopen, eerlijk gezegd. Zeker weten. Hé, hey Richard, maar ga jij zelf uh, ga jij weer uh, verder met deze actie ook? Of zeg je, ik ga nou ja, weer, dit ga dit, laat laat nooit, dit laat natuurlijk nooit los. Alleen nee, dat snap uh, wat, maar dat ik, maar fulltime. Toch? Het is voor mij een fulltime onbetaalde uh, ja. activiteit. En ga ja, je zeggen, we als mensen tegen je get alive? Ja, die zijn er zeker. En wat zeg je dan? Dat, dat, dat, dat mensen mogen zeggen wat ze willen, dat weten nee, jullie alles je door, van niet. Nee, goed, maar Get a life. ik denk dat ik juist uh, midden in het leven sta. Waarom zou je niet iets voor een ander kunnen betekenen? En, uh, en dat doe je vanuit je hart. En dus vanuit, dat noemen ze betrokkenheid, geraakt zijn. Nou, en dat is iets, uh, ieder doet het op zijn eigen manier. Tot nee? welke leven Maar als je dan zegt dat het zinloos is, ja, dat, dat houdt het natuurlijk gewoon helemaal op. En, en voor een blikje bier, ja, ik doe ook wel dingetjes voor een blikje bier, maar als ik iets doe is voor het goede doel. Ja. Yeah. Ja, dat is een keuze, dat doe je vanuit je hart. Nee, en dat hoeft niets tegenover te staan. Nee, maar ik zeg, ik, zeg dat, ik zeg niet dat je actie zinloos is. Ik zeg alleen dat heel veel kilometers in een ratie lopen zinloos is. Ja, ja, misschien heb je er wel ja. gelijk in. Maar voor de eerst ja. uh, maakt het niet, maak, nee. mij helemaal niet uit. ik bent helemaal niet zo moeilijk. Nee, ik ben helemaal niet. Ik ben de makkelijkste thuis hoor. Kijk eens aan. Richard. Hé, hey, maar uh, nou, ik wil je heel erg veel uh, succes wensen. En, en ook sterkte in de situatie Dank waar je. je nu zit. Dank je. Uh, ja, een dapper besluit om ermee op te houden. Uh, vind ik zelf. Jij niet? Ja, zeker. ja, als je toch ergens aan begonnen ja, ja, bent. Zeker als je nog maar een dag of tachtig moet. God nou ja, het is niet de insteek geweest om te stoppen. De nee. insteek is om, om uiteindelijk een project te draaien en, en het te, vol, te, te volmaken. Ja, en als dat dan niet lukt, dan, uh, en er is een hele plausibele reden voor, nou, dan, dan, uh, dan is dat op dit moment gewoon gezegd: jammer. Nou, nou, ja, je, je, hangt, je hangt je niet gesponsorde uh, uh, loopschoenen even in de boom. En je gaat uh, uh, voor je moeder zorgen. Uh, wens je daar heel erg uh, veel uh, succes en sterkte mee, Richard. Dankjewel je Dank je, je wel dat je hier was, Richard Bottram. Ja, en de muziek van Richard Bottram valt niet in de categorie Tering, Harry. Zullen maar zeggen. En dit zet er bezoekers van EchteJanne.nl op nummer 2. Dat was Everybody Heard van R.E.M. En uh, dat geldt uh, ook zeker uh, voor onze vaste luisteraars vanavond. Mensen, we gaan gas geven. Hij rookt niet, hij slikt niet, hij drinkt met maten en hij spuit niet buiten de deur. Vandaar natuurlijk zijn wat Darwinistische visie op het Nederlandse drugsbeleid. Hier is Mr. Nuance, hier is La Vie en Roos. Het kabinet wil alle coffeeshops sluiten... Na een uitspraak van de Raad van State wil de partij die in een gedoogkabinet zit af van het gedoogbeleid. Voor wie dan? Wat moet je daar nou van vinden? Ik ben voor een terugtrekkende overheid. Ze hoeven daar in Den Haag niet te bedenken hoe ik mijn leven leid. Dat kan ik zelf prima. Ik heb eigenlijk al moeite met dat ze me voorschrijven dat ik een riem ontmoet in de auto. Als ik mij kapot rijd, is dat toch mijn probleem? Dat kan wel, wordt dan gezegd. Maar als jij zwaar gehandicapt blijft leven, kost dat de samenleving heel veel geld. Ja, dat is waar. Maar sigaretten en alcohol slopen ook mijn lijf. En daar wil de overheid alleen maar geld aan verdienen. Als ik daar ziek van word, en die kans is groter dan dat ik een auto-ongeluk krijg... belast ik de samenleving ook met kosten. Ik wil de keuze hebben om mij te drogeren. Zolang ik niemand pijn doe en normaal functioneer... is het toch geen enkel probleem als ik af en toe een pret-sigaret opsteek, zou je zeggen. Goed, dat was de liberale kant van mijn betoog. Want aan de andere kant heeft het CDA natuurlijk groot gelijk. Gedogen is belachelijk... We hebben een wetboek en daar staan wetten in. Wat wel en wat niet mag, daar moet je als overheid ook eerbied voor hebben. Je kan namelijk niet bepalen aan welke wet je je wel en aan welke wet je je niet hoeft te houden. Totaal verwarrend. Zo van het mag eigenlijk niet, maar we staan het wel toe. Doe dan godverdomme ook wat aan 140 km per uur op een lege snelweg. Maar nee. Of voor een rood stoplicht staan van een leeg kruispunt. Doorrijden wordt niet gedoogd. Nee, nee, dan houden we opeens aan alle regeltjes. Softdrugs of legaliseren die troep, accijns heffen en de kwaliteit controleren of kappen met gedogen. Ik heb gesproken. Goed man. Zeg je? Goed. Nou, dank je dat je me even wakker schudt, ja. Ja, echt goed verhaal. Dankjewel. Je Jezus man. Hoe verzin je het elke keer weer? Ja, moet He? iemand er iets verzinnen hier. Hey, uh, Jan. hey Jan. Hey Jan. Ja, Ik word elke keer gebeld, want niemand kent jouw nummer. Maar wekelijks krijgen we meer aanbiedingen... om de beste radio Rubik sinds de bonte dinsdagavondtrein... wie kent hem niet, te verkopen aan de commerciële... maar zo zijn wij niet. Het was van poont, het is van poont en het blijft van poont. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over het meesterwerkje... van onze eigen held, onze reus, onze geweldenaar... onze jammer Gussinklo. In quote, drie nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Ja, het is uh, tijd voor het hoogtepunt uh, van Echte Jannen. En dat is, uh, nee, ik ga de inkoppeltjes niet doen. Jan. Nee, te makkelijk. Uh, in ieder geval, het is uh, tijd voor het hoogtepunt uh, voor, uh, voor, uh, voor deze uitzending van Echte Jannen. Uh, het radiospel van onze eigen echte reus. ons twee meter lange beesten. Onze, onze uh, uh, uh, uh, wat is het? Ja, onze held. Onze held. Ons voorbeeld. Uh, Jijf, die heeft weer wat moois gemaakt. Nou ja, nou, laten we maar luisteren even. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar ja. wel minder zwaar. Je lacht je toch echt? Nou, een wat een stuk uit je broek? Ja. Leuk hoor. Wat een, niveau. wat een niveau. Leg het spel uit. Nou, het is heel moeilijk hoor, komt ie? Uh, er is dus he, dit citaat. He, dat bestaat dus uit drie Nu vuiltje, dit is allemaal niet echt een oh. vast, echt uh, citaatje. Jan, oh, vandaar dat, is dat, dat, geluid, dat, dat rare geluid ertussen. Je moet op die knutjes. Knutjes. Nou. Ja. Nog één keer dan. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar wel minder zwaar. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar dan minder zwaar. Dat ja. komt uit het brein van die Chinese. En dan moeten mensen naar 0800-1121 bellen... en dan moeten ze zeggen welke drie nieuwsfeitjes het waren... en dan krijgen ze een t-shirt. Ja, jongens, we gaan gewoon door in dit tempo. We krijgen ook allemaal meditering. Wat zeg je, Jan? Nou, dat dus. Ik zeg geen woorden, maar dat. Hangt er al iemand aan de lijn? Nou, en wie hangt er dan aan Mathijs? de lijn? Matthijs. Dag, Matthijs. Een hele goede avond. Matthijs, zeg het eerst. Um, in ieder geval Rupert Murdoch, die in uh, Engeland met die krant, News of the World. Ja. Um, met de toren in uh, Hogesmilde. Ja, uh, ja jongen maakt het allemaal goed. En die laatste, stond recht overeind. Ja, nou, dat um, zou het zijn. Nee, de uh, laatste was minder zwaar. Was minder zwaar. Of, uh, kunnen jullie nog één keer afspelen? Oh, ja. De mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind, maar wel minder zwaar. Um, recht overheen, ja, maar wel minder zwaar. Ja, Thijs, het wordt hem niet, hè? Ik ben bang van dit. Nou, dankjewel dan, hè? Doei! Doei, goedenavond. En wie hangt er nu aan de lijn voor ons? Hoi. Bouwkje? Hoi, Jan Jan, hoi! Oh jezus! Hoi. jij ons wakker krijgen? Uh, ja, ik heb geen idee. Hoe gaat het tot nu toe? Want ik heb dus geen ontvangst, hè? Amai, zit jij niet uh, onder de mast van uh, waar ik, ik vlakbij woon? In de Innesmelder. Oh, ik dacht... Ja, Groningen natuurlijk. Je zit niet hey, meer in Friesland. Baal, heb je je baan nou nog? Ik heb hem nog, ja, tuurlijk. Want jij doet iets met vrouwen, hè? Ik doe iets met de vrouwtjes. Maar iets met de vrouwtjes. En, eh, maar en ik voor... heb ook nog verkering. Dat, eh, dat is ook nog met een gegeven een gozer nog. neem ik aan, toch? Ja, zeker. Nee, ja, wat ja, doe ja, je, met, Harum. je met die vrouwtjes? Harm. Ja, maar wat doe je met nou met die vrouwtjes? Want dat was vorige week niet helemaal duidelijk. Uh, ja, dat is uh, vrouwenhulpverlening. Vrouwenhulpverlening. Alsjeblieft. Ah, uh, blijf allemaal uh, dingetje doe jij een blijf van de lijf dingetje blijf van mijn lijf ding doe je dat ja gooi me maar in hoor nee hem zo'n gooi me maar in kom wat een niveau gooi me maar in ik begrijp dat die vrouw wel veel verleende kunnen spelen gooi spel. me maar in hey Jan gooi me maar in zeg nou, Gooi me maar mij ik hoorde hem maar wij hebben geen arm uh, het spel heb je ook antwoorden nou kan ik hem nog een keer horen ja tuurlijk. de mast van Rupert Murdoch staat nog recht overeind maar wel minder zwaar nou, gooi hem er maar in. Uh, Rupert Murdoch. Ja, dat is die man van uh, News of the World. Ja. ja en, uh, nou, over de mast. Ja, welke? Uh, Maakt het uit. Je. Ja, die was milder natuurlijk. Dat hoop ja. ik. Ja, ja ook goed. goed, ook wat goed. Wat je en dan nog de laatste. Maar minder zwaar. Nou, dat zal over uh, het gewicht gaan van Jan Roos. Ja! ja! ja! Helemaal goed. Ja! Je bent er weer. Bouwkje krijgt eigenlijk de t shirtje Je krijgt het toegezonden door die bel. Jongens, even. Ik heb wel plezier met je leven. Maar even... mag ik een keer een echte Johan T-shirt? Ah, joh, nee. Wat jij wil, joh. Het Die dingen zijn in de uitverkopen. Hey, Bouwkje, yes. wil je voor de vorm even zeggen dat het eigenlijk ging over de tweede etappe in de Pyreneeën in de Tour de France? O oh, ja, ja, we moeten ons aan de regels houden. Het ging ja, ja, eigenlijk ja. over de tweede etappe in de Pyreneeën van de Tour de France. Heel goed, Bouwkje. Ja, yes, alle recht op dat shirt. Hey, bedankt en de mazzel. Ja. Doei. Ja, maar doei. Zoey, jongen, dat is Dit is een... Uh... Dit wordt hem, hoor. Wat? Deze de, uitje Ja, ding? dit wordt hem. Ja, ja, dit deze worden? gaat er de boek in. Ja, gaat er ja, boek in. Zeker nou, we, zeker Wat, uh, we hadden een hoofdgast A uit Brabant. Ja, meen je dat? Een Jan heb je uit Enschede. Oh, meen je dat? Ja. Ik zeg, laten we even lekker provinciaals blijven. We gaan nu naar het verre, verre, verre, verre Oldenzaal... ...waar de eenmansfractie van onze favoriete partij... Draai 66. Draai 66. Kei- en keihard oorlog aan het voeren is... ...met de burgemeester en alle collega raadsleden Over Twitter... Nee, niet. ja, maar je we, we, je dacht dus zeg maar dat we zeg maar de bodem van de oceaan gereikt hadden, bereikt maar hadden, kunnen, maar we gaan diepen, we gaan een ja, gaatje graven. Wij gaan echt wij, gewoon, ja, gaan gaan echt, mag echt, mag, we gaan man, echt man. Naar, die, naar die plek waar je oh. gewoon verbrandt als je er in de buurt komt. Ik vind dat je gelijk hebt ook. Dat ja. maakt het ook allemaal uit. Dan gaan we dan iemand dat oldezaal wellicht. Oldezaal. Weet ik, veel Heb je een provincie ik vrees dat het allemaal weer in het oostenkant ligt. Schooi. Maar er zal weer een gezeik zijn van is het nou Gelderland of Overijssel? Nou, gewoon ver weg. En, het, voor, het voordeel en van de uh, Eemonds fractie is dat je dus fractievoorzitter bent. Ja. Dus, dat kun, hey, en, uh, dus we hebben de fractievoorzitter van uh, D66 in, in, in de onderzaal aan de telefoon. Juri Anconé. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Juri Anconé. Juri, uh... makker gebleven voor ons? Uh, nee, nee, nee, ik luister uh, bijna altijd op Of door ons? Of met jullie. Ja. ja. nou je hebt je je hebt jezelf net niet uh, moeten reanimeren om uh, nu nog uit je woorden te kunnen komen na de afgelopen uh, één uur en een kwartier. Nee, nee, nee, nee. nee Ik uh, kan me prima vermaken uh, tijdens jullie programma. Hartstikke uh, mooi. In, uh, als, de, als de concentratie er maar niet altijd bij hoeft te zijn, want het is niet altijd even boeiend helaas. Nou, oh, nou, oh, nou, nou, nou, nou. En als iemand van deze 60 oh, die het. begint met aanvallen voor die ja. vragen heeft gekregen. Niet te geloven, die ah, typen het, he? het heeft meer met de gasten te maken dan met de gasten. Nou, dat oh. kunnen wij niet accepteren. Nou, dat kunnen we niet. Nee, de worden. gasten zijn onze schuld. Ja, dat is waar. Ja. Jouw we hebben ook Kim Holland gehad. Hoe vond je die, Jury? Dat uh, was niet mijn favoriete uitzending. Waarom nou niet? Gekregen. Wat was jouw favoriete uitzending, Juri? Uh Um, Boris van der Hoog. Nee. Oh. Nee, dat was met uh, uh, onze Amsterdamse huisarts. Oh. Rob Oudke. Rob Oudke. Ja. ja, vonden wij ook leuk. Maar, maar wacht eventjes. even. Uh, uh, Jelmer, zet je vinger maar op de knop, want we hebben een D66 die een keuze maakt. <lacht> Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luister, Het is niet te geloven, maar we hebben een D66-lid aan de telefoon. die gewoon, ja, maar één optie. ...heeft en daar verkiest. in plaats van ja, het kan teen zijn, tanden zijn... ...of ja, misschien moeten we nog eens over praten, of misschien niet, of misschien wel. of Ja, wat, wat, wat vind ik eigenlijk? Ben je er nog, Juri? Ja, ik ben er nog. Nou, je ook. Hé, hey, we gaan even ter zaken komen, Juri. In, in Oldenzaal, en waar ligt het? Even heel snel, Overijssel of uh, Gelderland? Uh, Twente. In Twente, dus dat is Overijssel. Toch? Ik veel, ja. Ja, heel goed. Maar dan mag in de in gemeenteraad niet getwitterd worden... Uh, nee, inderdaad. In maar, welke uh, eeuw leven jullie daar, Jori? Wat zei je? In welke eeuw leven jullie daar? Uh, nou, in ieder geval dus niet in deze blijkt. Nee. Nee? En in hoe komt dat? Uh, men uh, is hier nog niet helemaal gewend aan uh, moderne media uh, rond de politiek. En uh, politiek lijkt grotendeels nog uh, in de jaren 50 en 60 te leven. Oeh, dit is een keiharde aanval van, van deze 66 op uh, de collega raadsleden. Dat is niet netjes, Jori. De jaren 60, dat waren toch de hoogteerdagen 50, van jouw partij. 60. Ja, 60, 66. Ja. Nou. Hé, hey, maar uh, pikken uh, ze dit van jou, de, die vrijpostigheid, dat je er gewoon in bent? Nou nee, daar zijn ze niet zo heel erg blij mee natuurlijk. Dat, uh, dat, maar dat uh, hoort ook bij het politieke spel. Ja, precies, je schijnt in de broek van de Heemans fractie van de D66. Hé, hey, maar jullie, waarom mag het niet? Nou, uh, volgens uh, de andere partijen verstoort het de orde van de vergadering. Oh. Zeg je nou, ja. in de Tweede Kamer zit iedereen te twitteren, Wat zeggen, wat zeggen dan die amateurs daar in de holzaal Nou, dan zeggen, zeggen ze, niet iedereen hoeft de Tweede Kamer na te doen. Jeetje, wat een gelul. Ja, en nu? Nou ja, wij komen na het zomerreces met uh, een initiatiefvoorstel. of jij? Voorstel. Ja, dat nou, ja, lijkt als, me. Als partij, ik bedoel, ik zit er ja, enig inderdaad, maar Vol. ik heb natuurlijk uh, meer leden hier in onze al. Jazeker, drie. Uh, <laughs> nee, nog, nog wel veel meer. Ja. Maar uh, na het zomerreces komen we met een initiatiefvoorstel. Uh, waardoor in ieder geval uh, publiekelijk het debat dan gevoerd moet worden. Want er is nu een beslissing genomen ja, in, uh, in een Ja, stiekem, hè? Stiekem. Jullie vergaderen achter ja. gesloten deuren over iets als: mag je op een iPad of een mobieltje twitteren tijdens een vergadering? Wat een kneuze. Ja. Ik bedoel, ja, ik vind nou, dat Oldersaal nou echt. Olde ja, maar wordt daar echt... Hou ik hou er dus niet van, dus uh, vandaar dat wij met het initiatief. Je worden. hebt wel dat meegedaan, worden. toch? Je moet publiekelijk het uh, debat voeren. Hey, maar jullie, dit is dus besloten in de besloten vergadering. En jullie komen dus met de motie uh, dat dat dus uh, in het openbaar uh, besloten moet worden. En is dat, heb je dat al eerder gemeld? Uh, nou ja, uh, we hebben er eerder uh, over gesproken zijn links, maar er is nooit eerder een uh, beslissing over genomen tijdens deze raadsperiode. En die, en die beslissing is nu wel genomen en dan kom je met een motie of niet? Ik praat een beetje naar een scoop toe, ik probeer mezelf een beetje wakker te houden, Juri. Ja, nee, wij, wij komen inderdaad met een, uh, uh, nou ja, niet een motie, maar met een uh, geheel nieuw voorstel inderdaad. Ja, ja, en, en, en, dat, en dat heb je nog niet gemeld bij een andere media? Uh, dat uh, heeft andere media nog niet bereikt inderdaad. Nou, kom erop dan. We wat doen hij? hem niet. Waarom niet? Nou, omdat hij om dit persbericht al twee uur geleden op zijn website heeft gezet. Echt waar? Ja, ja zoek het in de Klopt Klopt inderdaad. Ja. ja, dus Facebook. Dan denken we dat. Juri, uh, uh, laten we de laatste vraag maar meteen doen, Jan. Ja. Juri, uh, vind je het ook zo erg van Matsumatsu? <laughs> Geen idee waar je het over hebt. Oh, oh, je wilt toch van raadsleider dat ze met twee poten in de samenleving staan, Jan, toch? Ja. En dan, dan zegt Matsumatsu, die, die doet wat hij heeft gedaan. Met die vriendin en zo? Ja. En dan weet Juri nee van D66 niet eens wat er aan de hand is met Matsumatsu. Hoe vind je het eigenlijk van die Japanse vrouwen, Juri? Dat, dat vind ik uh, vooral leuk, omdat de Amerikanen ervan overtuigd waren dat ze zouden winnen. Nee, dat, dat is één uit twee. En van die politiechef in Londen, Juri? Ja, hoe vind je dat? Uh, ik weet dat hij is opgestapt. Uh, ik heb alleen helaas gemist waarom. Oh. En die vrouw in Zwolle, Juri? Nou, nu we geen idee weten over het. En Merkel, Juri? Uh, ook geen idee wat Anselmoor heeft gedaan. En Pechtold. Ja, die is ongetwijfeld nu aan het genieten van het zomereces. Hé, hey, ik, ik sprak laatst een D66, waar ik noem geen naam hè. En die zei: die, die, die, die vrolijke veilingmeester, die Alexander Pechtold, die mag voor mij weg. En ben jij er ook zo in? Uh, nee, zo in ben ik er niet. Maar uh, dat is het mooie van een Patriarch D66. Ja. Dat er meerdere meningen mogelijk. Ja, ja sterker nog, tegelijkertijd uit dezelfde persoon. Toch? <laughs> Ja, uh, incidenteel komt dat ook voor. Ja. Ah, je hebt gelijk ook. Hey Juri, het is Bedankt. niet dat jij ook saai bent, maar we stoppen wel met je. Want uh, ja, we hebben... Nou, hier... Het klokje tikt. Uh, het klokje de tikt door, door. ja, zo is het ook. Hé, hey, Juri, uh, uh, fractie van de D66. Heel veel succes in Oldenzaal. God mag weten waar het ligt, maar jullie hebben hem wel nodig. Dan heb ik wel een god over. Dank je, dat heb ja. nog. toerie ja, ontzettend leuk. We hebben, die, dat is ook weer een luisteraar die we nu kwijtraken. Ja. Jan, we gaan naar de drie luisteraars tot het einde. We maar... wou gewoon op 1 september op nul eindig eerlijk gezegd. Ja, dat begrijp ik. En dan, daarna pik je het gewoon weer op en dan ga je we, we weer naar ja. 2,5 ton. Ja, ja, precies. Ja, toch? Uh, verschroeide aarde. Ja, Jan, kunt Jan, verschroeide Jan, aarde. Jij kunt dat, Jan. Jij kunt dat. Nou Jan, de toerie is dus twee weken onderweg. We hadden net ook al een ontzettende leuke, hoe heette die? Wat? wat zo leuk was over die tour. Matsu, Matsu. <laughs> oh, Apkasu. Ja, het was ook hartstikke ja, leuk. geweldig. Ja. Nou, en uh, we hebben natuurlijk die uh, man in die. Uh, uh, ja, ja, daar ja. Kom en, maar, kom en, maar, kom en, maar, kom en, maar. Ja, maar Ga helemaal over Tour de Frans. Nee. Been? Ja! Goed van jou! Jan Dijkgraaf, Sportkolom. Moet de directie van een VMBO luisteren als een stel vierde klasse zegt dat docent Been moet worden ontslagen? En niet zomaar een stel vierde klasse, maar vierde klasse die vorig schooljaar maar net over zijn gegaan. In de normale wereld is het uitgesloten dat docent Been er in zo'n geval aangaat. Sterker, de VMBO-directie zou er het liefst in de traditie van de jaren 50 van de vorige eeuw een Sjaak Polakje mee doen. Broek omlaag en de platte hand erop. Waar halen die snotneuzen, die non-valeurs, die knoeiers... die droplulletjes, die gebakkies, die kleine klerenklootzakjes... die verbaal gehandicapten, waar halen die de gore moed vandaan... om te eisen dat docent Been wordt ontslagen? Eerst presteren, dan praatjes. Maar de voetballerij is de normale wereld niet. Dus toen docent Been hoorde dat bijna de hele kleuterklas... het vertrouwen in hem had opgezegd, was docent Been zowel boos als verdrietig. Hij pakte, met het mes nog in zijn rug, zijn koffer... en zat de volgende dag in het vliegtuig naar Malaga. Is het een schande dat de spelers van Feyenoord Mario Been naar huis stuurden? Ja. Is het een schande dat de directie van Feyenoord... de VMBO'ertjes onder leiding van Ron Vlaar het vuile werk voor ze liet opknappen? Ja. Maar lieve, lieve mensen, dat is geen reden om het ontslag van Mario Been... bij Feyenoord onterecht te vinden. Sterker, het had veel eerder moeten gebeuren. Mario Been heeft er een potje van gemaakt... Hij en niemand anders was verantwoordelijk voor de beschamende tiende plaats vorig seizoen. Dus hij had veel eerder een spreekwoordelijke schop in zijn lendenen moeten krijgen. En nu, alsjeblieft, er is een kerel als trainer bij Feyenoord. Een Huub Stevens, een Johan Boskamp. Iemand die niet, zoals Mariootje, die kleuters met zijn kloten laat spelen. Jan Dijkgraaf, Sportkolom. Jan, als je nog één keer fijner doet, dan, uh, dan ga je eruit ontslaan. Meer Meen je dat nou? Ja. Jan, ik geloof al lang niet meer in jou en mij. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichter doet.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 Ik geloof er helemaal niks meer van. Grote wijn, de grote. Jezus. Nou, dat was de avond van diezelfde van die uh, babyboomert. Nou, Jan, take it over. Wil je dat? Hij ja, is ja, echt helemaal zat. Hey Jan, uh, sinds uh, jij op de verjaardag van je tante Mona die uh, nieuwe rubriek uh, verzon. En dan weet je al waar ik het over heb. Nou, ze heeft hem eigenlijk meer gewoon cadeau gedaan op die verjaardag. Ja, vroeger heette die gewoon Mona, die rubriek. Of nee, lieve, lieve Mona, Mona. In, uh, in de story. En uh, die heb jij gewoon gejat. En uh, uh, van Mona, Mona's naam mochten we niet gebruiken, dat werd uh, Jannen. Want ja, ik snap ook niet waarom. Maar uh, het loopt storm, Jan. We gaan hem weer doen, Lieve Jannen. Ja, dames en heren. Eigenlijk alleen de dames uh, in Lieve Janne beantwoorden we prangende vragen van vrouwen. Hey, shit, ik moet mijn kenne opdoen. Ja. Dames, daar zijn we weer. Met Lieve Janne. In Lieve Janne geven wij antwoord op de vragen waar jullie al die tijd al mee lopen. Of zitten. Of liggen. Of dus? Of hardlopen in een hamsterwiel. Johan, jongen. Jan, doe zal, jij de eerste? Zal ik de eerste doen? Ja, leuk. Maar... Et Janu Petit. Zeg ik dat goed, Jan? Wie? Janu Petit. Is dat niet of de Janu vrouw Petit van? Nou, luister maar, lieve Jannen. Ik deel mijn vriend met veel vrouwen, maar hij hield altijd alleen van mij. Nu blijkt hij echter een tweede relatie te hebben... heb ik vorige week bij jullie gehoord met een Belgische. Wat moet ik doen? Kus Janu. Janou is de vrouw van die Ed. Ja. En... Die Ed heeft dus echt een vrouw. Nee, Jij hebt toen verteld dat, zij, uh, dat hij er, uh, in Belgische erbij had. Ja, dat is ook zo. Is de... Heeft hij het bevestigd ook? Ja, maar ik wist niet dat Ed toch echt van de hetero kant was. Ik dacht dat dat een grap was, 44 weken lang. Nee, Ed is een uh, stel je stut, hoor. Ja, nee, dat is Alles dus wat waar. Jij hadden, maar wij uh, dachten dat dat niet waar was, toch? Nee, ik dacht dat dat wel waar maar was. Maar goed, wat moet dat mokkeltje doen? <laughs> Lieve... Janou Petit. Wij zullen straks als lieve Jannen met jouw Eddepet gaan praten. Want Eddepet kan maar één keuze maken. En die keuze is voor jou, Janou Petit. dat Petit is klein, gaat het over de titel, denk ik? <lacht> ja, maar wat een onzinadvies. Want straks heb je Ed aan de lijn en zeg je: Ed, ram hem erin bij wat je maar tegenkomt. Ja, je hebt gelijk, hoor. we gaan naar de volgende. <lacht> Het Isolde. Lieve Janne, ik heb een oudere vriend. En dat begin ik te merken. Qua energie. Zal ik er nog een jonge kerel naast nemen? Of is dat niet ver? Vol op je bekje, Isolde. Denk jij dat Gallersleben nog luistert? Ja, ze we sturen wel nog vragen. Dat is ja. wel aardig. No. Er geflikkerd bij de VPRO maar... en dan uh, gaat ze ja. onderlastig vallen. Met Omdat bedien... de VPRO teun van de keuken als hij een nieuwe gezicht heeft. Ik moet wel zeggen, ze stelt de vraag. Dat doet ze in het programma eigenlijk nooit. <laughs> nee. Dat mag niet van Pieter van der Wielen. Ja, en Pieter maar... van der Wielen, die kennen we nog van. Want we gaan nu even naar ons eigen publiek. Uh, Pieter van der Wielen, die heeft hem in hoe uh, weetje je gestoken. Georgina in... Verbaan. Ja, in ja, Georgina En Toen werd, werd groot nieuws. Toen wisten we opeens wie Pieter van der Wielen was. Ja, hij en was en was... hij heeft een BMW met een dode hoekspiegeltje. Ja. <laughs> Wat een sneeuwneus. liefde, ongelooflijk. Doe jij even die antwoord. Lieve Isolde, dat jij een oudere vriend hebt... is misschien wel aardig, maar kan je beter nu mee stoppen. Ik vind het gelul, een oudere vriend, Jan. is misschien wel leuk voor jou, maar die, die, oudere vrienden moeten we ja, opbouwen. Nee, je hebt gelijk ook. Dus maak het uit en zoek een leuke jonge vent. Groetjes, lieve Janne. En de laatste. Het la-la-la-la-la-la-pinda... Lieve Janne, ik ben groepje van het Eerste Uur. Wat moet ik nu qua zelfhulp als jullie straks niet meer bestaan? Kus, la la la la la. Ja, maar groepjes worden toch gewoon weer groepje van ander iets? Ja, ik neem aan dat er op dit tijdstip iets anders komt. En misschien is dat wel, wel gewoon een ongelooflijk lekkere pot. En ja, dan, dan word je daar toch groepje van. Of ja. misschien blijft Jan Roos wel eens eentje. Ja, moet dat zo nog eens kunnen. Ja, of, of, of, of met iemand van BNR of zo, weet ik veel. Of je gaat, uh, uh, je wordt fan van een rock... Brug, of een jongensbentje of wat dan ook. Ja, of uh, meisjesgroep. Ja, groepen zijn is toch sowieso een afwijking. Ja. Nou ja, komt-ie. Nou, zeg het maar. Lieve la la la la Pinda. Als wij niet meer bestaan... moet je op zoek naar een andere passie. En nadat we jou hebben ontmoet... weten we zeker dat het goed komt. Veel succes, plezier en dikke kusjes... op je volle billen lieve Janne. Meen je dit nou wel? Nee. Oké. Okay. Dan uh, kappen we met dit geneuzel. Dit is een, uh, een memoramele eind van John. Ja, we uh, gaan koppen rollen. Ja, precies. Seksisme, daar kunnen wij bij de echte Janne helemaal niks mee. Ik zei seksisme trouwens. Uh, bij ons mag de vrouw altijd bovenop. Maar als een man de bagger in het hoofd van de foute macho op passende wijze weet te veroordelen, dan is het wel onze machtin. Oh. Ik zat deze week in een taxi bij een Marokkaanse voor. Die man die sprak beter Nederlands dan ik, al is dat natuurlijk niet zo moeilijk. He? Aan alles leek hij een volwaardig geïntegreerd burger. Hij vroeg of het in het café gezellig was. Ik antwoordde dat er niet zoveel aan was omdat er bijna geen vrouwen aanwezig waren. Natuurlijk is het gezellig met mannen aan die bar, maar vrouwen... Maken het net even prettiger. Die chauffeur begon heel moeilijk te kijken, met een gezicht of hij eindelijk zijn eigen zweet ook zo ook rook, zei hij. Vrouwen hebben niets in een bar te zoeken. Alle vrouwen die daar zijn, zijn hoeren. En goede vrouw is thuis. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar die chauffeur was serieus. Vrouwen in het uitgaansleven. Die wilde iets. Zij wilde seks met mannen en meer niet. Het waren gewoon allemaal sleten en daarmee oud. Ik voelde mij verslagen. Wat moest ik nou nog met deze man bespreken? Wat kan ik zeggen tegen zo'n hoefder die mijn moeder, mijn zuster, mijn vrouw, mijn dochter allemaal horen vindt? Ik zweeg en keek uit het raampje. Net voordat ik wilde zeggen dat zijn ideeën achterlijk en beledigend zijn sprak de chauffeur mij aan. Wilt u misschien naar een leuk bordel, vroeg hij. Ik weet er eentje vlakbij. De man die alle vrouwen hoeren vindt... omdat zij een glaasje bier aan die bar drinken... wilde mij naar een hoerenkast brengen. Ik schudde met mijn hoofd. Breng me alsjeblieft naar huis, zei ik. Ik ben jou helemaal zat. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een middeleeuwse klootzakken zijn het toch? Die gatenneukers die zijn gewoon bang voor vrouwen. Ja, ja, ja Martin, ik... Martin van de mildheid, hè? ooit. Martin, Martin die belde me, die heeft het dus echt meegemaakt ja, in een schandarig. taxi. Dat, dat er werd gezegd: alle vrouwen die naar een café gaan, dat zijn hoeren. Ja, niet te geloven. En was het maar waar? Wat? Nee, Hé, hey, uh, zometeen kun je bellen met 080112 m voor wat een geluid. De stelling maken we zometeen bekend... want we gaan natuurlijk niet over een maxima wel een hebben helemaal hebben. Nee, het IOC lekker belangrijk ja. zijn. Maar we gaan eerst naar de man... wiens vriendin zelfs haar lieve Janne nodig had... om haar leven leefbaar te houden. De ja. man die in kringen van zaadvragende vrouwen... tegenwoordig bekend is onder de nickname Simon Sperm. Hier is die Control, alt, delete. Control, alt, delete. Ed, Ad, Eddie petje, Ed. Ad. Ja, goed. We, we, we hebben heel wat te bespreken, Eddie. En ik ga even snel een paar echte vragen stellen. A. Ah, Jan heeft net gesuggereerd dat jij van Potenstein bent. Ja of nee? Nee. Uh, uh, Janou Paní, dat is jouw vriendin. Staat de Paní voor de Tite uh, Nee. Heeft uh, Janou Paní gelijk dat je vreemd gaat met een mokkel in België? Uh, nee, nou ja, dat uh, werd natuurlijk wel gesuggereerd. Maar, ja of nee, uh, Eddie? Nee, nou ja, echte Jan, uh, die. Uh... Zijn mogen toch? Ja, je hebt gelijk nee, ook. Op... Ed, die mogen wel opgaan in het moment ja, tegenwoordig. Dus oh, uh, ja. Heb je haar ooit belazerd? Ja, de nee. Nee. Ook nou, niet gezoend buiten de deur? Gezoend? Nee, zelfs ook niet. Dat doen mannen niet, Jan. Dat doen alleen uh, de nichten. Hé, hey, trouwens, uh, over de nichten gesproken. Edepet, hou je van ja. Janou? Ja, hoor. Wordt het niet tijd om eens eventjes uh, gebruik te maken van Radio 1 om haar te huwelijk te vragen? Uh, nog niet. Nee. Nou, dat moet je maar wel doen, Eddie. Want iets of iemand moet de uitzending redden en het uh, getal is op ad gevallen. <lacht> Kom <erop. lacht> maar op. Lieve genoepertie, wil je me betrouwen? Zeg het, ad, want we weer de gelijkheid uit. <lacht> je hoeft niet te zeggen wanneer, hè? Ooit. Nee, ja, precies. Oké, stilte ja. Nee, maar uh, dat zal er eerst wel een keer van komen, inderdaad. Maar uh, ik denk niet dat nu het moment is om dat. Uh... Ik hoor verderop in, de, in de huis hoe ik uh, iemand lachen. Eddie? Ja? Ik wilde zo graag ja precies zeggen. Maar ja, dan moet je het wel zeggen Ed. Hé hey, Jan, ga jij eventjes iets je ja, ik... neusel doornemen? Dat is echt zat. Oh, hey, ik ja. moet door. Ja, alsjeblieft. Zeg. Ed. Uh, Brenno, ja. Brenno komt met een boek. Ja, precies. Ja, Brenno gaat met een boek komen. Dat ja, zijn vertel. Natuurlijk... Een klein scoopje is dat, uh, volgens mij. Want uh, hij had het volgens mij nog niet willen vertellen. Maar, ja, uh, ja, het stond alleen op Twitter vandaag. Maar wat Twitter kom, waar gaat het Twitter. boek over? Waarom ja. moeten we het niet kopen? Wie is Brenno? Ook dat. Brenno, uh, Brenno de Winter is uh, de man, de journalist... die uh, eigenlijk uh, al die jaren achter de OV-chipkaart uh, aan zit. Of eigenlijk achter het bedrijf wat erachter zit, uh, ja. Translink. Hij vindt het kut. En, uh, ja, nou, hij vindt het kut. En uh, hij uh, is nu ook uh, door Translink... Uh, Wordt hij voor de rechter gesleept omdat hij natuurlijk, of tenminste, ze hebben hem verhoord bij de politie, omdat hij ja, met een uh, geblokkeerde kaart gereisd zou ja. hebben. Ja precies. Dus, nou, Ed, dit weten we allemaal al, wat komt er in dat boek? Nou ja, dan komt het hele verhaal. Uh, Nog een keer. Uh, er komt het hele verhaal nog een keer in. En hij uh, belooft uh, nog wat nieuwe updates. Ja, maar Jan, ja. En wat wel is... We Brenner de Winter erbij. is de oude Wopkoning. En, uh, ja. en dat het Translink-gebeuren... die slepen dat voor de rechter. Dan moet die arme, arme jongen nee, het zelf betalen. Brenno, en uh, de, de, de Brenno nee. de Winter is ja, een held. Nee, maar dat zijn opdrachtgevers dat betalen voor hem. Nee. Nee? nee? Dat oh. nou, ja, dat zegt niks. Maar lullig voor mij. En dat uh, dus, zeg maar... waar hij het eerst heeft ingekort tot hapklare brokken... zodat een interessant journalistiek verhaal werd... gaat hij nu weer uitrollen en wordt het een boek. Uh, dat uh, lijkt er wel op, ja. Ah, mooi. Dat, uh, niet kopen als je daar geen zin in hebt en uh, wel kopen uh, als je alles nog een keer bij uh, elkaar ja. wilt zien. En uh, nou ja, Het is uh, misschien uh, wel een van de, de boeken over uh, het falen uh, ja, van dit soort uh, systemen die de overheid wil uh, invoeren. Ja, precies. Hey, uh, Tristan? Wie? Tristan? Ja. Het is Eddie toch? Ja. Dat is die jongen die in uh, Alphen mensen neerschoot. Ja, precies. Die, die, die uh, godsdienstwaanzinnige uit Alphen. Uh, ja. Maar de politie heeft een van het document verwijderd. Klopt dat? Ja. Er is natuurlijk uh, waarschijnlijk iets misgegaan met uh, het aanvragen van de wapenvergunning. Want, uh, nou ja, dat is ja, nooit mogen gebeuren. Nee, precies. En het document waaruit blijkt. Uh, waaruit ja, precies. Is gegaan ja, precies. Ja, precies. is niet meer, ja, uh, precies. meer te vinden. Nee, precies. Ja, precies. Ja, precies. Nou, uh, Jan, rond je even af met Ed? Nee. Ja? Nee, want je moet nog die vraag over die haringen stellen? <laughs> Haring? Eddie, laatste vraag. Internet beïnvloedt het menselijk geheugen? Nee, nou, nee, nee. Jan, hou je die kop dicht. Filesharing is geen religie. <laughs> Eddie, wat okay. is een filesharing... Dat is geen, uh, geen religie uh, toch geworden. Nou, heel goed, Ed. Dankjewel, Ed. Doei, Ed. Eddie Pet, dat was Doei. een jongen, hè? Hey, en doe je nou een petit groeten, want het arme mens die zegt: ja. die, die dacht ik word nu te huwelijk gevraagd. Die zat met de tranen op de rug, zat ze te wachten. Dat jij tot, tot, tot die rij die een kleine knietjes van je ging. En dat deed je het niet, Eddie. Dat was vreselijk. Nou, nou ja, misschien moeten we dat voor de einduitzending uh, uh, bewaren. Einduitzending, niet, niet zo triest, Ed. Uh, nee. Sommige dingen gaan door, hoor. Ja, hoor. De helft gaat door. <laughs> Pet die blijft. Eddie. Doei! Doei, jongen! Wat een geluiter. Ja, Jan. En dat hele geluiter over die stelling. Nederland uh, wil de Olympische ja, Spelen. Nou, lekker maar langer die de Olympische Doen Spelen. Dat wil we gewoon niet. Nee, 0800-1121 gaat... ah. bellen. Gratis. Gratis. Uh, voor onze rubriek van de geluiter. En Wat de geleuter. stelling is... Het was zwaar, zwaar, zwaar, zwaar. Doe jij nog een paar? Zwaar, zwaar, zwaar, zwaar. zwaar. Kloten vanavond. Ja, het was kloten vanavond. Dat is weg. een stelling. En, en, en, en je wil ook al zeggen... dat is onze schuld. Ja, maar uh, toch ook fijn dat, die, dat, dat je vorige week die zendmast hebt opgeblazen, Jan. Ja, want goed, wij voelden dit aankomen. Ja, precies. Dus half van Nederland ja, uh, ligt nu gewoon lekker thuis uh, ja, lekker te slapen. Ja, precies. Ja, ja het was dus zwaar kloten. En... Kloos. Kloos. Ja, goedenavond. Goedenavond, Kloos. Is echt Kloos? Ja. Achternaam. ik beginnen met, uh, Ik luister van jullie programma heel vaak. Oh ja. Mooi. Oké, okay, en um, laat ik beginnen met een stelling... Ik vind jullie salonridders van het Vrije Woord. Salonridders van het Vrije Woord. En is dat ja. nou positief of negatief? Nee, dat is negatief. Nou ja, salonridder is niet zo positief. No, nee. Nou, bedankt dat dan. Die... Doei! Wat een geleugde. Ja, volgens mij bevestig je nu wel een beetje wat hij wil ja, ja, dat interesseert me geen effect. Waarom man. doe je dat nou? Nou, ik laat me, ik, wij lopen onszelf al af te pissen, twee uur lang. We gaan toch niet ons ook nog doorheen van de close. Nee, maar toch zo onbeleefd wat, om op mijn nou. Ja, maar zo Johan, Jan, goeie, Jasper de Groot. Nee, goeie nacht. Nou Jasper, zeg het maar. Je bent toch wel eh, een van de bekenden van de show? Oneens. Tenminste, ja. Ik, ik vond ik, de gaskeuzes vond ik vandaag wat minder. Maar jullie hebben het heel goed erop gevangen door het toch leuk te maken. Nou Jasper, vond mij uh, Jasper, is, uh, uh, had jij wel last van de stoorzender. Heb je, heb je wel geluisterd, Jasper? Jawel. Volgens mij zit je hier wekker gewoon bij wat te geleuten en dan zeg je wat. Want dit, dit was echt heel erg hoor. De gastkeuze vond ik echt helemaal niks, ja, maar jullie hebben het wel. Tenminste, bijvoorbeeld met die medium, vond ik dat jullie het nog redelijk hebben opgelost... daar een beetje leuk te doen en een beetje op die manier, snap je? Ja, Heel dankjewel. dankjewel. dankjewel. Wat een en we gaan uh, voor het uh, hoogtepuntje van deze uitzending gaan we naar Den Haag... naar de voetbal voetbalscheidsrechter Sonneveld... Zo, Goedemorgen, heren. He. Ah, Zonneveld. Zonneveld. We, we, we, we doen even de spelregels. Als jij één vrouw of man beledigt, dan draaien we je weg. wat <laughs> u zegt. Nou, dat was klote Het was kloten vandaag. Kom maar op, Pansje Zonneveld. Heb je nog wat nou, te zeggen? Stelling, ik ben daarmee onlangs. Hé? Ja? Waarom? Hè? Ja, dat weet ik niet. O. Oh. Even lekker weer te diep in het uh, flesje uh, brouwersmeester uh, gekeken, Zorneveld. Nou, zijn jullie, zijn jullie wel op nuchter al niet? Wat, wat zegt hij? Of wij nuchter zijn, nou buitengewoon. Volgens mij even een gebit weer uh, op de grond, uh, Zorneveld. Nou, dat, dat denk ik niet. Nou, we hebben wel een kuken, ja, kuken ja. in te kwamen. Hey. Ik Sorry? wil elke <laughs> week hoor ik mijn naam noemen. Ja. ja. Ja, jullie gebraken, elke week misbruiken jullie mijn naam, maar ik vind het wel leuk. We, We maken je het beter je bent... dat wij jouw naam misbruiken, dan dat jij mensen misbruikt. Je bent, je ja? bent de, ja, beroemd nou, de beroemdste bijstandtrekker bij met tbs -verleden in, een tbs-verleden in Nederland, <lacht> Zonneveld. Ja, dat dus uh, ben ik uiteraard niet eens. Ja, en zo is het meneer. <generous> Zonneveldje, hebt was zo. Dat oh, was leuk, hè. God, dat heb je... Wat, dat is De Stichting Van de Bef. Boukje. Hey, hallo! Hé, hey, daar is hey, Bouk, als ja, helemaal Bouk, hey. meid. Uh, vind je ons ook salonridders van het Vrije Woord? Sa ja, ik wou zeggen, inderdaad, uh, salonridders. Oh, Jij we krijgen we... voor van... van... lekker de pleuris, vuile buisentrekker. Nou, vuile maar wat is het precies eigenlijk? Ik oh, weet niet sorry, Bouk. Uh, ja, Jan, zeg ja. maar wat Ik denk dat die meneer ons net als een salonsocialist... dat is dan niet een echte socialist... dat hij ons nep ridders van het Vrije Woord vindt. Omdat we namelijk altijd een hele grote mond hebben over alles en iedereen. En vanavond was het weer wat anders. Dan ja, was het vanavond anders... Weet hey, ik wil, uh, Wat vond je ervan van je klote? Van wat? De uitzending, Boukje. Jezus, man. Ja, maar ik zit nu zonder... Ik kan het echt niet ontvangen. Waarom bel je dan fans ons? Dat toch niet lastig, mens? <lacht> bel dan op jouw 06-nummer, Boukje. Gewoon. Wat een gelukkig. Hé, hey, Jan, en nu gaan we naar de echte grootste galbak van de avond. Ja, de manier... Frans van Dam. Ja. ja. Nou, zeg het eens, joh, Toerenman. Met je 175 volgers. Hey, je gaat het beste even uitzetten, dan Frans, zie als je belt. Want je wil, geloof ik, iets heel stoer zeggen. Mislukt. Doei! Wat een geleuter. Hey, Ed. Ed, heb je je al gevraagd? Chanou, ten huwelijk? Is gelukt? Hallo. Hallo. Oh, dit oh, nee, is. dit is een andere uitzending, hè? Ah. Ik, vond het, ik vond het een hartstikke goede uitzending, maar ik zit met een probleem. Kunnen nou, Ed... jullie mijn telefoonnummer geven van Medium Anita? <laughs> Nou, de, ja. qua niveau zit je met je grap een beetje op het niveau van de uitzending, Daarom uh, Ja, daarop, ik wil ik graag meedoen. Dat vind ik nou, leuk. Je ja, Vind Ed. het leuk, hartstikke leuk. vind je ook, ook leuk, van die hulk van een van jullie. Welke, die wat? Ja, dat was iets over, het groene, over die huilk. Ja, ja. toppen. Nou, Vond ja. je ook leuk? leuk. Volgende is week goed. leggen we hem uit. Ja, Dank je. Doei. Wat een Ja, dit is altijd... Uh, ik heb al een vraag, Lisanne. Want nou, ik, ik heb wel. al een paar keer gekeken. Maar jij hebt dus op je Twitter-account... heb jij dus een plaatje staan van twee meisjes. En ik vraag me dan af... Ben jij dan zeg maar die blonde met die leuke glimlach... Of, of die brunette met die grote ogen? Nou, ik ben de blonde. Oh jam. Oh leuk. Leuk? Ja. Hé, hey, en uh, hoe, is de opeind, hoe is het met je een Hoe is het verreste, Lisanne? Wat zeg je? Je bent slecht te verstaan. Hoe is het voor de rest, Lisanne? Nou, op zich gaat het wel goed. Ik ben alleen een beetje misselijk. Oh, kan dat? bij zwanger? Nee, gelukkig niet. Hoe Heb je ook... naar ons gekeken? Nee, ook niet. Ik had alleen de radio aan. Wat? Daarom ben ik het ook niet eens met de stelling, want ik vind het juist hartstikke leuk. Ja, wat is hier aan de wat hand? Ligt? Nederland begint spontaan, volkomen allemaal ge... Maar waarom ben je dan misselijk? Ja, ik weet het niet. Misschien een beetje grippelig of zo. Moet je, moet je straks misschien een beetje in je, in je eigen mond overgeven? <laughs> nou, dat hoop ik niet. Nee, hoop ik ook niet. Hey Lisanne, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Ja, je hebt je deze wel. show uh, nog Gered. mooier gemaakt dan het was. Gered. Gered, ja. ja. Wat een geleider. Hé, hey, uh, wij stoppen mee. Nee. Ja. Nee, iemand met nou, nou, zonder Igor, hi. Igor. Ja. Wat nou, vond nou, je van We hadden nog beter naar Casaluna, dus eh. Uh, wat? Je? Wel, uh, wat je? wel leuk. Wat zeg je, Igor? Jullie programma, hadden nog leuker naar Casaluna. Nou, dankjewel! Oké, okay, goed. Doei! Ico, wat zei Ico dan? Wat een geleuner! Goeie! Ja. Nou, wat doe je nou? Doe je ah, nou hij vond het goed. Eén, hebben we één leuk item vanavond. Ja, Lisanne vond het ook goed en Igor vond het ook goed. Nou, klaar, daar houden we helemaal niet van. We zitten niet te wachten op uh, mensen die het oneens zijn met onze stelling. Toch? Dus zo, <laughs> zo is het maar net. Hé, <laughs> hey, sinds geen stijl groot maken, laten geen kans onbenut... in het gevleid te komen bij de vrolijke vrienden van de linkse vara. En hoe kun je dat beter doen dan los te gaan op het schuim der natie? De PVV. Hier is Nico. De PVV heeft een medewerker op non-actief gezet... omdat hij vrouwen in Burka tuig heeft genoemd. De PVV valt over het woord. Tuig. De partij die vrouwen met een hoofddoek kop voor de tax wil laten betalen, valt over het woord. Tuig. De partij die hoofddoekvrouwtjes door de politie uit de bus wil laten verwijderen, valt over het woord. Tuig. De partij die de Koran wil verscheuren totdat er een Donald Duck overblijft, valt over het woord. Tuig. De partij die Marokkaanse straathufters door de knieën ons laten schieten, valt over het woord tuig. Wat krijgen we nou? Gaat de Partij voor de Vrijheid opeens een blad voor de mond nemen? De PVV vindt aanhangers van die verderfelijke ideologie toch wel tuig en helemaal de burka. Als iets een grote middelvinger naar de westerse beschaving is, is het hier rondlopen in een burka. Als één ding een big fuck you naar de PVV en zijn aanhangers is, dan is het dat wel. Dan mag je dat toch als medewerker toch wel tuig noemen. En als zij ons stoppen met mensen voor tuig uit te maken, dan mogen wij straks zeker PVV'ers ook geen tuig meer noemen. Dat moeten we toch niet willen met z'n allen, mensen. Ja, dat is Nico. Ja, zo die, die ja, die die die die is hij. draagt eigenlijk ook niets bij. Die doet ook gewoon mee, hè? Eigenlijk was jouw uh, La Vie en Roos column was... Uh... Die heb ik niet eens gehoord ook, Jan. Oh, de nanuk. Ja! <laughs> gaan we volgende week... Uh... Volgende week gaan we helemaal los, Jan. Gaan we iets leuks van maken? We gaan er echt een super uit. van maken. Gaan wij een uh, kritische vraag stellen? Ja, nou, heel veel. En, en, gaan we, ook een, en we gaan uh, ook heel veel lachen. Oh, lachen? Ja, we hebben een gast met humor volgende week. Oh, zeg, dat is wel Zeg nog niet wie. Oh, dat wordt leuk, zeg. Lachen. Blond. Is hij blond? Nou, blond of donker. Maar in elk geval uh, gaat dat heel goed, hoor, Jan. Nou, hartstikke leuk. Ik ben blij dat het er vandaag op zit, want ja, ik dacht ja. heel even aan. Uh, ik geef je wel 10% korting gewoon. Ja, echt waar? Ja. Ik <laughs> ja, geef ja. gewoon 10% ja, korting. Ook ook. Dan blijft er nog zat over. namelijk... Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, straks wordt uh, het uh, was echt een leuke radio Adeline Adeline van de leraar. van Lier. Die heeft namelijk vast weer een heel leuk beentje ergens uit een garage weten te vissen. Uh, deze week uh, is echter Jan een uh, niet gelukt. Nee. En dat werd uh, geregeld door Jan Wezen, Jan Borst. Achterraam Jan Gussenklo en Jan Verlent die niks te verwijten viel. Muziek Jan Botram, Radiobaas Jan Huisjes. Schapje van de show, Jan Benning. Beeld bij het geluid, Janne Marie Dekker, die niks te verwijten viel. Ja, en dan de knoppen Jan Schelvis die ook niks te verwijten viel. Doei! Wat ik nog te een Maar wacht even. Je, even uh, uh, Zet je vinger maar op de knop, want we hebben een D66 die een keuze maakt. <lacht>